Ik ben een beetje slechthorend af en toe, denk ik. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik je achternaam nog steeds niet goed in mijn hoofd heb. Ik heb hem gelezen, <lacht> ik heb hem gehoord. Maar er zit ook een mooi verhaal aan vast. Wil jij zelf voorstellen, plus verhaal van de achternaam? Nou, ik ben uh, Marcel Elsjan of Wipper. Elsjan of Wipper, dat is natuurlijk een hele vreemde achternaam. Uh, de, de familienaam oorspronkelijk is Benneke Elsjohan Aufliefer. komt uit het Duits in het Duitsland en dat is um, uh, uiteindelijk verbasterd uh, naar Elsjan of Wipper. En uh, Benneke hebben ze er afgehaald vlak voor de Tweede Wereldoorlog, want het werd geschreven met een uh, CK en dat vonden ze te Duits. En ja. toen kon je je naam veranderen. Dus Elsjan of Wipper is daarvan overgebleven okay. en uh, ja, het is heel lastig, zeker internationaal begrijpen ze er helemaal niets van. Maar zelfs in Nederland loop je continu tegen Klopt, allerlei ja. problemen <laughs> aan als ze, bijvoorbeeld vaak met vergaderingen, Weet dus niet of er nou twee of één persoon komen. Dus vaak zijn er twee stoelen ja. voor mij. Deze, dat, het, dat woord je of, hè? Elsjan of meneer Wipper. <laughs> ja. dus, uh, zijn, zijn er dus nog familieleden in Duitsland? Of is dat helemaal in nee, Nederland? Nee, is helemaal in Nederland. Het is een hele kleine familie. En uh, dit is waarschijnlijk ook de laatste generatie. Dus uh, hij sterft uit. Maar die vraag heb je waarschijnlijk vaker moeten beantwoorden. Ja, regelmatig. Gelukkig. Regelmatig. Maar daar hebben we je niet voor gevraagd. Um, we hebben je gevraagd... Uh, voor de Zandacademie. En een van mijn eerste vragen is dan altijd... hoe is dat zo gekomen? Waarom zand? <laughs> um, van oorsprong had ik een marketing reclamebureau... Uh, gespecialiseerd in toerisme en cultuur. Um, en daaruit is, um, zijn allerlei campagnes gekomen. En een van de... Uh, campagnes die ik moest ontwikkelen was voor een bekend drankenmerk, een wodka merk. Een wodka? Een wodka merk. Welk merk was dat? Uh, mag je dat zeggen? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Bestaat het dat was, nog? Dat was, ja, het bestaat nog. Oké. Okay. Uh, dat was voor Smirnoff. Die hadden mij gevraagd of, ze, of ik een, een pan-Europese uh, campagne wilde uh, opzetten of ideeën daarvoor. Uh, en dat moest een zomer- en een wintercampagne zijn en moest de relatie hebben met kunst. En bij toeval was ik uh, via via, uh, was mij te horen gekomen dat er in Amerika uh, uh, iemand was die zandsculpturen deed. En toen dat, dat vond ik helemaal boeiend. Van die wat, ik had een paar foto's gezien en uh, toen dacht ik van hé, hey, dat is misschien een leuk idee om dat te introduceren in Europa. Dus toen ben ik met het idee gekomen om zandsculpturen in de zomer te gaan doen, daar een hele campagne omheen, en ijsculpturen in de winter. En uh, nou, een hele presentatie gemaakt bij de uh, uh, board of directors van Smernof Europa. En die zeiden van, uh, nou nee, dit is hoe, hoe durf je? Om te spelen en uh, dat soort dingen meer, dat is voor kinderen en dat heeft niks te maken met, uh, uh, met de gebruikers van Smernof, et cetera. <laughs> Dus dat is toen gebombardeerd. En eigenlijk uit een soort van uh, ja, frustratie en eigenwijzigheid uh, van Ik zal ze laten zien dat, dat, dat ze het helemaal verkeerd hebben. Toen hebben we contact opgenomen via de Amerikaanse ambassade. Uh, met die Amerikaan die daar mee bezig was. En uh, die zei, he, he, eindelijk is er een keer iemand die het in Europa wil oppakken. <laughs> dus, uh, nou goed, dat... Uh, Um, hebben we toen gedaan. Hij stond binnen een week, was hij hier, uh, hier in Nederland. Toen uh, hij zei hij van nou oké, okay, uh, laten we wat leuks gaan doen in uh, Scheveningen. En toen zei hij, ja maar zand is heel belangrijk. Dat was in 1991 hè? Dat, de eerste... dat was in 1990. Ah, oké. Okay. En uh, hij zegt van zand is heel belangrijk, want je kunt niet met elke, elke zandsoort nee, het... uh, wat doen. En uh, dus toen zijn we gaan testen in Scheveningen. En toen bleek dat dus absoluut niet geschikt te zijn. Strandzand is niet geschikt? Strandzand is niet geschikt. En uh, nou goed, ik heb daar natuurlijk een hele studie van gemaakt over uh, de afgelopen dertig ja. jaar. Um, maar dat heeft te maken met de, met de structuur, structuur, de korrelstructuur. Uh, strandzand is helemaal rondgesleten uh, door ebbenvloedwerking, door, de, door het schuren. En dat zijn eigenlijk net knikkers. Dus dat rolt voor elkaar of als je dat probeert te stapelen. En het zand wat wij gebruiken, dat is uh, rivierzand. Uh, ook, ze noemen dat jong zand. Uh, want het heeft toch allemaal scherpe uh, hoekjes en kantjes aan de korrels. En als je dat goed aanstampt, dan klikken die korrels eigenlijk als het ware in elkaar. En daardoor blijven ze dus uh, uh, staan en kun je ook heel hoog bouwen. En dat komt uit de Maas bij ons, heb ik begrepen? Het komt uit de buurt van, de, uh, ja, uit de buurt van Nijmegen. Ja. En dat is, uh, het wordt speciaal voor ons geselecteerd op korrelgrootte en op structuur. Dus er is een, uh, een, een speciale computerprogramma geschreven voor sculptuurzand, zodat je het optimale zand hebt. Een heel wetenschappelijke aanpak. Ja, ja, ja, er zit een hele techniek en, en haast een wetenschap achter. We, we zijn zelfs zo ver gegaan in uh, de afgelopen dertig jaar dat we een uh, professor in de geologie uh, <laughs> kunnen bellen, een Engelsman. En dan zeggen hij van nou, we moeten in Indonesië moeten we iets gaan maken of in uh, Colombia. Kun jij uitzoeken, want hij weet precies wat, wat voor soort zand we nodig hebben. Kun jij uitzoeken waar we dat even kunnen krijgen? Dus het is niet zo dat je zand vanuit Nederland dat meeneemt naar Colombia? Dat gebeurt wel als we bouwen in het Midden-Oosten. daar is het zand niet geschikt. Dus woestijnzand heeft dezelfde structuur als strandzand. Het is dus ook ja. helemaal rondgesleten door wind. winderosie. Zo is dus ook ja. net knikkers. Maar uh, Arabieren met veel geld die vinden het uh, helemaal super interessant om. Per vliegtuig uh, mag zand, zand over te, te laten komen. En mag en wat dat kosten. Mag wat kosten. Tegelijk. Ja. En uh, dat vinden ze leuk. Ja. Dus, uh, maar goed, die, die, die geoloog die kan de zee echt op, op bijna 50 kilometer nauwkeurig bepalen. Daar moet je iets halen. En uh, als we dan verder gaan zoeken, dan blijkt ook dat daar over het algemeen een zandwinningsbedrijf zit. Omdat het ook gebruikt wordt voor... Bijvoorbeeld het maken van beton en uh, dat of soort zaken meer. Ja, voor ja. bouwstoffen. Dus um, um, er zit een hele techniek achter, er zit ja. een hele research achter. Dan ga je toch ja. anders naar zo'n uh, ja. cultuurkunde zo uh, zo uh, uh, kijken. Ja, ja, ja precies. Ja, zand is dus eigenlijk uh, ja, essentieel, maar het juiste zand is essentieel. Niet zomaar zand. Nee, je kunt niet zomaar zand. Er is. Je kunt hier wel met het uh, zand van het strand iets bouwen. Uh, er is namelijk een, een kunstenaar geweest. Uh, dat was Pieter Wiersma. Die heeft in de jaren tachtig, heeft hij hier op het Naakstrand uh, zandsculptuurtjes gemaakt. Misschien dat mensen zich dat nog kunnen herinneren. Uh, dat waren over het algemeen uh, sculptuurtjes van niet groter dan 40 centimeter. Maar die waren zo super gedetailleerd qua, qua uitsnede, dat is nog steeds onvoorstelbaar elke professionele zandkunstenaar die dat ziet en die zegt van dat is gemaakt van strandzand, dat geloven ze niet. Oh ja. hm. dus, maar goed, ik heb daar een heleboel, ik heb 14.000 dia's van zijn erven gekregen ah. om dat te beheren. Dus uh, ik ga kijken of we hier eventueel met het Museum en met H.M.Z. daar eventueel een, uh, een expositie over kunnen maken. Ik vind het heel bijzonder, maken. ik hoor het voor het eerst inderdaad. Ja. Ik, in de jaren 80 was ik een tiener, dus ik had misschien andere... Hij zat meestal SS, op het maar... Naakstrand, ja. Okay. Ander ideeën over het Naakstrand, uh, Gilles. Okay. Ja, dat was <laughs> zeer interessant als tiener om daar uh, een wandeling <laughs> te maar maken. Te ja. <laughs> maar goed, het is dus op enig moment is dat van een, uh, een hobby meer is het ook werk geworden. Ja, want je moet natuurlijk zandkunstenaars hebben of mensen ja. die dat uh, kunnen. Um, Wat, of dat kun was. je zelf zandculturen maken? Ik kan het ook. Ik heb helaas een, een uh, ongeluk gehad met mijn uh, rechterarm. En ik heb nu weinig controle meer over mijn rechterarm. Ja. Um, dus uh, mijn techniek is uh, echt helemaal weg. Je We gaat geen winnaar worden tijdens de wedstrijd. Ja, met links heb ik helemaal geen controle, dus uh, dat, ik kan het niet. Dat maar ik weleven. kan het nog wel uitleggen. Ik heb, ik heb ook ja. jarenlang les gegeven aan uh, zowel okay. kinderen als volwassenen. Dus, uh, Want de deelnemers: zijn het allemaal kunstenaars? Of hebben ze, hebben ze een speciale ja. richting uh, is andere richting gekozen? Uh, nee, die bestaat niet. Nee. Uh, het zijn kunstenaars die over het algemeen uh, academisch uh, geschoold zijn. Of kunstacademie. Of uh, bouwkunde, architectuur. Uh, die zitten er ook tussen. Of initiële ontwerpers. Ja. Zijn, het is toch wel mensen met, met een creatieve inschap. Ja. Ik niet, uh, en, het is voor uh, die uh, mensen die bouwen niet hun uh, beroep waarvan ze moeten bestaan? Of... Kan nou, bijvoorbeeld uh, Maxim Gazendam, die hier al tien jaar meedoet... die, uh, die is eigenlijk van, van huis uit uh, architect... heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Maar het enige huis wat hij uh, tot nu toe ontworpen heeft... dat ah. is zijn eigen huis. En voor de rest is die gewoon, uh, uh, ja, hij gewoon een jaar wereld, uit... Is. al bezig met sculptuurs. En daar eigen kan hij zijn boterham zijn... mee verdienen dus? Daar kun je goed mee verdienen, ja. Tegenwoordig, uh, in het begin was dat allemaal. Hij kon een zijn eigen huis van bouwen. <laughs> ja. Uh, ja, en dat soort dingen. Maar goed, uh, uh, nee, die mensen die worden allemaal betaald en die worden uh, ook goed betaald. Dus die vliegen de wereld over? Die vliegen de, de hele wereld over, he? die gaan overal naartoe. Uh, in de winterperiode hier zitten ze op het zuidelijke hoofdgrond. Dus dan zijn ze bezig in Australië en omhoog. En in de, en dan, uh, in de zomerperiode zijn ze, zijn ze hier we bezig. Ze zoeken wat we mooie weer op. Ja, en, en waar dan het evenementen... De sculptuur ook, dat ja, ja. is vaak in de zomer. Of, uh, ja, precies. Ja. En op een of andere moment zijn jullie in Zandvoort terechtgekomen? Zijn jullie uitgenodigd door iemand van de gemeente of zijn jullie uh, ja. jullie zelf hey, aangeboden? Ja, Jansen die heeft ja. uh, ons op een gegeven moment uitgenodigd. Dat is vijf uh, jaar geleden geloof ik hè? Dat nu. is tien jaar geleden. Tien jaar geleden. Elf jaar geleden. Jansen zit bij de gemeente Zandvoort uh, ja. op de afdeling. Uh, Economie de en toerisme. Ja. Ja. Ja. ja. En is nu ook uh, directeur van het ja. Sanfors Museum. Ja. Ja. Ja. Groot animator van het uh, festival. Ja, precies. En uh, uh, ja, die, die samenwerking met Hilly, maar met alle uh, mensen hier in, in Zandvoort, dat is echt, ik ben over de hele wereld geweest, maar ik kan echt zeggen dat het hier een warm bad is en de medewerking die je hier krijgt is echt fantastisch. Ja, Hilly is ook dus, heel gepassioneerd, hè? Ja, uh, Hilly is natuurlijk iemand die, uh, die weet wat ze wil en ja. uh, die staat ergens voor. En uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk helemaal prima. En die heeft er ook echt de kans gegeven om het breder te trekken, ook in het museale. Uh, dus wij zijn daar heel erg blij mee. Ja. En die gastvrijheid, dat doe je ook op uh, de, de dorpsgenoten zelf, uh, heb ik Ja, deden, natuurlijk. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat uh, de kunstenaars de, de hele dag te eten en te drinken krijgen. En overnacht ja. waar, uh, waar nodig. Uh, ja. ja, precies. En uh, voor ons is een graadmeter in hoeverre heeft de bevolking er respect voor? Nou. Um, er wordt hier eigenlijk nooit wat gesloopt. Nee hè? Dat veel maar helemaal niet. Helemaal ja, niet. Behalve ja, de ja, eerste keer af en toe is een keer uh, toeristen die dan met een dronken bij erin ja, ja. Maar de bevolking zelf komt er niet aan. En uh, maar, nou, dat is voor het... ons een graadmeter. En dat is nu al tien jaar zo. Ja. We zijn ja, het net voelt ook dus echt hè? alsof ze erbij horen. Dat ja. Ook bij Zandvoort. Zo voelt ja. het wel uh, voor mij als Zandvoort. Maar ja. dit jaar is er weer een uh, festival, zeg maar. Ja, klopt. Ondanks, uh, wanneer, wanneer is dat gepland? Uh, voor dit jaar? We, uh, ze zijn nu net in, uh, 1 maart zijn ze afgebroken. En 26 april beginnen we weer met de opbouw. Oké. Okay. Van de nieuwe. En wat is het thema en dit keer? Het thema dit jaar is um, uh, landschap door het oog van de meester. Oh. En dat is gekoppeld aan een landelijke campagne uh, die opgezet is door het Nederlands Bureau voor Toerisme. En waar ook allerlei provincies aan meedoen, ook Noord-Holland. En uh, dat is ode aan het Nederlandse landschap. Okay. En dat wordt internationaal wordt dat uitgedragen. En uh, toen dachten wij van nou dat is misschien ook wel leuk om dat door te trekken naar de zandscriptuur. Ja, is er, dan ben ik het even kwijt. Is het ook een thema Formule 1 geweest vorig jaar? Uh, nee, er was wel een idee om uh, in plaats van Formule 1. Want daar zit zoveel beperking aan voor, voor de kunstenaars. Dat heeft ook weer te maken met de reglementen vanuit de wereldorganisatie. Werkrechten uh, en dergelijke. Ja, je mag geen merken laten zien. Je mag geen prototypes uh, laten zien van, nee. van racewagens. Dus je moet altijd maar een beetje... Plus het gaat veel beperkingen voor de ja. kunstenaar zijn. Het zou wel uitstekend ja. uh, aansluiten bij uh, de Formule 1 als die dit ja inderdaad doorgaat. Nou, wat we wat we deel van plan waren, was om het thema uh, snelheid te doen. Speed. Ja, okay. En um, daar konden ze dan eventueel ook de autosport in betrekken. Maar ja. dat hadden ze ook veel breder kunnen precies. trekken. Nou, dat is, uh, het heel is ook vrij breed eigenlijk. Als ja. je op een landschap hebt, dan kunnen ze je ja, alle kansen op. Ja. En dan krijg je ook hopelijk een gevarieerd uh, ja, daar gaat het om. Een aantal sculpturen. Nou, ja. Want als je, als je zegt Formule 1 en uh, je krijgt zes sculpturen met zes racewagens. Race dan uh, hebben mensen die hebben het in de, de tweede wel gezien. Ja. Dus uh, vandaar dat je altijd ook moet rekening houden met wat de kunstenaar met het thema. En wat is interessant voor het publiek om naar te kijken. Dus ja. die, die en wie bepaalt dat het thema? Of wie heeft het thema bepaald? Um, overleg? Of? Dat gaat altijd in overleg. Met uh, uh, Zandvoort Marketing. Met Helianse uh, van, vanuit het museum. Uh, met ons. Uh, gewoon kijken van nou, wat, is, wat is leuk, wat is boeiend. En kunnen we de partijen bij betrekken? Uh, bijvoorbeeld musea die uh, op een bepaalde manier ook thematisch bezig zijn. En nou, ze hebben samengewerkt met uh, uh, verschillende musea, met Rijksmuseum, met uh, Escher. Met, er wordt altijd wel een hartje gezocht Er wordt om altijd wel gespeeld. Ja, zodat je een breder platform je krijgt. Wij daar heel sterk in. Vooral, ja. ja, waarin dit uh, waarin gewoon ingebed kan worden. En nou begreep ik ook dat het, uh, het contract, jullie hebben een tienjaarscontract gesloten. Nou, het was het een jaar contract. contract dat loopt er nu in 2021 uh, loopt dat af. Dus uh, in principe is dit de laatste. En waar gaat dat verder van af? Want wat is de, hebben jullie cijfers over, de, ja, over het aantal bezoekers... wat uh, speciaal naar Zandvoort komt om naar de kastelen te kijken? Ja, nou ja dat, dat is tussen de 150.000 en 200.000 extra bezoekers. Dat is ook een keer uitgezocht door Zandvoort Marketing en de gemeente. Maar dan zou ik haast zeggen aan Zandvoort, dat moeten we weer verlengen, dat contract. Of zit het anders? Ja, als het aan ons ligt, ja? fantastisch. Want wij, wij willen hier niet weg. We zien het dit jaar vanuit de kunstenaars en de organisatie moet dit ook een soort ode worden aan Zandvoort, vinden ja. wij. Dus niet alleen ode aan het Nederlandse landschap, maar ook een ode aan Zandvoort. Want uh, ja... E en hoe, hoe, hoe zie je dat als een soort van... Daar zijn we nog met. Ja, zelfs een, een, een, een dankje vanuit gehad. ons... Uh, ja, voor, die, uh, voor die tien jaar. Maar goed, zijn we zijn nog mee bezig samen met de kunstenaars... Hoe, uh, hoe we dat naar buiten ja, dat vinden. Voor mezelf denk ik dat we in Zomvoort nog, uh, nog lang niet klaar zijn. En als je hoort hoeveel bezoekers uh, het trekt ieder ja. jaar... Ja, dan uh, staat het contract zo verlengd moeten worden. Ja, dus goed, wat, wat kunnen wij uh, doen Er zijn het ga de partijen niet over en, uh, Maar wat, wat is het... Uh, wat is, Probleem is het dat geld zoals het altijd is of, of is de gemeente Zandvoort toe aan een hele nieuwe uitdaging? Dat ze zeggen nou, dat hebben we al gehad. Persoonlijk uh, niet hoor. Nou, van... Ik denk dat het een combinatie is van uh, sommigen die zeggen van uh, nou we hebben hier al tien jaar zandsculpturen gehad en uh, uh, misschien moeten we het totaal andere, over een andere boeg gooien. Ik denk dat dat mee zou kunnen spelen. Um, uh, het kan een geldkwestie zijn, ik weet het niet. Maar uh, dat, is, uh, dat is iets aan de politiek. Dat is lokaal en daar weet ik veel te weinig van. Jullie gaan wel lobbyen, van. neem ik aan. Nou ja, ik denk dat die lobby vanuit Zandvoort zelf moet komen. Ja. Dat, ik, uh, in, dat ik daar niet in ga lobbyen. Nee, wij gaan met, met dit gesprek en met het <laughs> feit dat we binnenkort Lana hebben en de wethouder hebben, gaan we zeker lobbyen. Ik denk, de Formule 1 komt hier ook terug en die heeft hier ook, ik weet niet hoeveel jaren. En we hebben ieder jaar hebben we muziekfestivals, dus dat, daarvan zou ik kunnen zeggen, moeten we iets anders doen. Dus ik zou wel sterk zijn om dit gewoon nog te verlengen, dat contract. Omdat jullie hele mooie dingen maken en ik, ik kijk ervan op dat er inderdaad er zoveel bezoekers zijn. Ik zie heel veel mensen foto's maken. Uh, maar ja, het is wel. natuurlijk verspreid over zes maanden uh, ja. en daardoor uh, heb je dus... Je hebt zeker net als ze staan, dan heb je enorme pieken van 25.000, 30.000 bezoekers extra per dag. Um, maar zeker tijdens het seizoen. Uh, dan, dan ja, want ik begrijp inderdaad, in de zomer wordt geprobeerd om het ook een beetje buitenseizoen te doen, normaal gesproken. Ja. Ja. Uh, om de, de bezoekers te spreiden. En dat lukt volgens mij aardig. En als je ja. toch die aantallen kan halen, dan... Ja. Ja. Ik snap dat de piek in de zomer ligt. Dat, dat lijkt me ook aannemelijk. Uh, en dit jaar zal het anders zijn, juist ook vanwege de Formule 1... Uh, Begrijpen. Ja, wat ik, wat ik begreep heb is dus dat ze in ieder geval. Worden weer, uh, ja, de, weg, en ze weg. worden eind augustus waarschijnlijk weer, uh, weer weggehaald. Ook omdat ze de ruimte nodig hebben om die verschillende locaties te Maar ja, zoals nu dit jaar. Nou ja, het was uh, allemaal uitgesteld vanwege uh, de, ja. de, de, de coronatoestanden. Dus hebben we alsnog wat neergezet in oktober. En uh, nou ja, toen ging het alsnog weer dicht terwijl we bezig waren. En voor de kunstenaars is het maar, geen probleem, ze zijn wel uh, uh, makkelijk voor jou te contacteren voor deze periode? Um, het nu een tijds, Op dit het moment is. wel, maar uh, uh, als je normaal praat over uh, de periode april-mei, om dan uh, de kunstenaars te contacteren, ja. dan moet je echt heel snel, dan moeten we in, in december, hebben we ander soort van... Uh, dus omdat we eigenlijk een tijd leven en uh, de, de reisbeperkingen er zijn? Ja, maar coronatijd, er zijn geen, of er zijn reisbeperkingen, dus we kunnen dit jaar uh, net zoals in uh, afgelopen jaar ook geen buitenlanders uh, over laten komen. Um, maar er zijn een aantal kunstenaars die wonen hier in Nederland. Oké. Okay. Ja, en dat zijn twee Ieren. Want het is een Europees kampioenschap. Het is een Europees kampioenschap. Dus de, de, ja, de wereldorganisatie de wereldorganisatie heeft uh, de regels iets moeten bijstellen en moeten versoepelen in verband met de pandemie. Begrijpelijk. Ja. Maar dan doen in ieder geval één uh, nee, ja, Belgische, die heeft in oktober ook meegedaan en twee ja. Ieren doen ermee. Oké. Okay. Het um, dus, uh, blijft nog een EK. Uh, is, is, we, we houden het voor het de een laatste beetje opereren, van de regels, toch een EK-stappen. Ja. Ik heb nog twee vragen. Um, de eerste is eigenlijk, onze wethouder heeft onlangs nogal in het nieuws gestaan... doordat hij een van de zandsculpturen, uh, toen het zo vroor, heeft uh, bewaterd. Zeg maar, in de hoop dat dat een ijskultuur zou worden. Was dat een goed idee, vind je? Uh, nou, daar hebben we het uitgebreid achter de schermen over gehad. In, ja. uh, hij zei van kan dat? Ik zeg van nou, dat werkt niet, um, uh, want normaal gezien, als het regent, dan gaat de regen, die gaat ook door de sculptuur heen, wordt opgenomen. Eigenlijk als een soort spons en dan loopt het aan de onderkant, loopt het er weer uit. Um, als je dat in een bevroren toestand met een sculptuur doet, dan uh, zie je aan de buitenkant zie je het effect niet. Want de laagjes die worden opgenomen. En wat er dan gebeurt is dat het uh, water dat zet uit omdat het ijs wordt. Dat drukt die zandkorrels ja. uit elkaar. Ja. Dus eigenlijk met andere woorden... Hij het druk, ja. uh, druk je het hele verband eruit. Dus, uh, dat hadden we even beter moeten organiseren dan denk ik. Nou, nou jouw theorie is ik in de partij bewezen eigenlijk. Doe het niet. Uh, dus ik ja, we willen het toch proberen. Ik zeg, ja. van nou ja, prima. Ze staan toch niet meer zo lang. Nee. Dus kijk maar wat het effect is en of ik gelijk heb. Ja. En uh, nou ja, dat bleek dus zo. Ja. Het effect was desastreus. Nou ja, uh, de, maar ze, dat ze zijn. Als je beet wordt ze weggehaald. Ja, precies. Dus dat uh, dus ja. Is. Ja. Maar goed, dus, het En het laatste je heeft, dat zie je wel, want dat blijft erop liggen. En dat is natuurlijk contrasterend qua kleur. En dat was op zich wel een mooi dat is gezicht. Even, uh, ja. Ja, ja. En dan heb ik nog twee vragen eigenlijk bedacht net. Um, <laughs> heb je wel eens nagedacht, we hebben in Zandvoort iets van 40 strandpaviljoens. Hebben je wel eens nagedacht over een zandpaviljoen? Um, daar hebben we zeker over nagedacht. We hebben een, um, een zandpaviljoen gehad um, in Scheveningen, maar daar praat ik over uh, bijna 20 jaar terug. Dat was toen gewoon niet te doen, omdat er zoveel gesloopt werd. En, uh, want de, de, de, ik zeg maar, laat ik zo zeggen, het bezoekersprofiel van Zandvoort lijkt toch wel iets anders te zijn dan wat er op Scheveningen komt. Oh. Uh, dus dat, dat was geen, geen haalbare kaart. Dat werd gesloopt en, dan? Ja, zonde. Wij en, zijn dus uh, toch net het publiek dan Scheveningen? Uh, wel degelijk, ja. U, Uiteindelijk toch, hè? Ja. Ik wil nooit meer in Scheveningen werken. Anders zouden ze me heel veel geld bieden, maar ik ga nooit meer in Scheveningen werken. Wat, wat, wat, uh, ja. wat, wat is het verschil dan? Het is uh, de, hele, de hele sfeer: uh, daar hangt zoveel haat en neid en zoveel. Uh, laat ik zeggen: de, de onderwereld strijd. en de bovenwereld, die komen daar bij elkaar. Ah, Om het okay. zo maar te ja, Dat Hans uh, dat dat is voor mij is dat gewoon onwerkbaar. Ja, nou, Laat ik het ja. daar maar op houden. Dat is het is, zandacht, heel... is het, uh, heel fijn dat ja, je uh, het de zandacht de zandacht de zandacht de zandacht wel hier, zo, ja. hier thuis voelt. Ja, ja. Ja, we gaan het zien. Uh, Laatste vraag is dan, ben ik iets vergeten te vragen? Wil je nog iets toevoegen aan dit verhaal? Heb je nog iets? Nou, dat moet ik beslist eh, kwijt. Of denk nou, op dat het we... Ja, op dit moment niet. Ik hoop dat we, weer kunnen dat kunnen zitten, we, ja. dat we hier volgend jaar weer kunnen zitten met en, uh, precies. En, en, en dat we uh, nog steeds leuke dingen met elkaar kunnen ja. doen. nou Wij spreken binnenkort alle mensen die erover gaan, de wethouder, uh, de Jansen, Lama. Dus wij zullen ons best zeker doen om dit evenement in Zandvoort uh, nog voor jaren veilig te stellen. Ja, want vroeger, uh, uh, heel lang is het zo geweest dat... Men zei, oh de zandkastelen in Scheveningen, dat hebben ze jarenlang hebben ze dat volgehouden. Zelfs toen we hier aan het bouwen waren in het begin, zeiden ze van, oh ja, dat doen jullie ook in Scheveningen. <laughs> En nu is het uh, de zandsculptuur in Zandvoort. Ja, ja. Dat ze dat automatisch al zeggen. Oh, Zandvoort. Dus er, het heeft qua imago, uh, ja. heeft het wel bijgedragen, denk ik. We moeten voorkomen dat de volgende stap zal zijn, zijn. Oh, zandsculptuur in Katwijk. Ik noem al wat. Dat moet gewoon Zandvoort blijven. Ja, ik ben op dit moment bezig om te kijken. Maar niet alleen in Nederland, omdat het een Europees kampioenschap is. Uh, is er ook interesse in België en in, uh, in Duitsland om het over te nemen. Nou, dus uh, dat mag dan beter dan Scheveningen of Katwijn. Scheveningen dat... gaat niet meer gebeuren. Het wordt nee. Zandvoort, geloof maar mij. Dan toch... Ik heb er volste vertrouwen in. Als het dan toch weg zou moeten wegens gebrek aan geld of interesse of wat dan ook... dan maar liever niet in Nederland. Want dan komt het bij een concurrerende badplaats dat willen we helemaal niet. Uh, bedankt voor het gesprek en voor de toelichting en voor uh, ja, informatieve van, uh, over Zand... Nooit geweten dat er zoveel over te vertellen valt, maar er is nog veel meer over te zeggen. Maar dan kun je ook naar de website toe van de Zandacademie. Daar vindt u van alles over zand het ontstaan en u krijgt prachtige foto's te zien van de meest schitterende zandsculpturen die er over de hele wereld zijn gemaakt. U kunt ook deelnemen aan workshops, u kunt uh, kijken of u het leuk vindt. Uh, ik zou zeggen, ga even kijken. Uh, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En dan nu het circuit van Zandvoort in de Zandvoort Podcast. Goedendag. Ik begin al met een hele vervelende opmerking. Want is het nou Michael, Michel of Michael Blekenbode? We hebben er net een discussie over gehad. Hoe zit het nou precies? Ja, ik zou het eigenlijk zelf niet weten. Oh. Ik, ik uh, ben geboren als Michael met twee puntjes op de. E. En uh, mijn moeder is me op de een of andere manier Michel gaan noemen. En ik heb dat altijd maar aangehouden. Wat constant, maar dan bijna elke dag tot verwarring leidt. Ja. Dus uh, ik, ik, ja, als ik race, dan hoor ik uh, mijn stem uh, Michael uh, in Duitsland. En uh, in Engeland uh, Michael, de uh, Dutch, uh, Flying Dutchman, Michael. Weet je? Dus ja, het, het, is, het is raar. Komt er iets van een Russische afkomst? Michael met twee puntjes? Of nee, het... dat is de aartsengel Michael. Aha. Ik ben zwaar Rooms-katholiek geboren. Oké. Okay. is ietsje minder geworden, mag ik al zeggen. <laughs> maar uh, ja, dat was, uh, was in die tijd, blijkbaar 2 oktober, was de aartsengel Michael dag. Ja, nou mooi, klopt. Nou leuk, dan weten we dat ook weer. Want we hadden een ernstige discussie over vanochtend hoe je dat nou uitspreekt. Ik ga even terug in de tijd... Um, en wil ik het een beetje opbouwen naar nu. Um, want op school ga je niet leren om autocureur te worden. Dat, dat, dat word je op enig moment. Maar vaak, of mensen die ik tot nog toe gesproken heb, um, hebben dan wel een, ja, een familielid of een broer of een zus of een neef of wat dan ook. Die ze daartoe getriggerd heeft om in die autosport te gaan. Of ze wonen gewoon in Zandvoort bij het circuit. Wat was, wat was uw ja, nou, Ik woonde niet dicht bij het circuit. Nee. Ik ben in 56, 57 ben ik met mijn vader wel een keer naar het circuit geweest. Het enige wat ik me daarvan kon herinneren, boven op die oude tribune, was een apart vak. En daar mocht Pech zitten. En mijn vader had blijkbaar contacten daar, dus wij mochten daar zitten. Dus ik vond het helemaal, als 6, 7 vond ik dat uh, fantastisch mooi. En uh, dat heeft natuurlijk, denk ik, wel het eerste prikkeltje gegeven. Maar je zegt op school leer je geen autoracen. racen. Met mij uh, niet hoor, bij mij niet. Dus ik had een verkeerde school. Ja, ik had het meteen door. <laughs> hey, wat, uh, wat gaande was, er waren een paar jongens. En dat was Ron Kluit, die woonde ook in Haarlem. Die is later ook gaan racen. En nogal een paar, die waren allemaal autosport minded. En wij gingen als klein jongetje, ging ik ook naar het circuit. Ik weet zelfs dat ik met de Haarlemse tram... Uh, voor een dubbeltje retour. Uh, want die rijdt nu achter mijn huis of die, waar, die, waar die reed. Dat, dat, dat fietspad nou, is dat er geworden. Heen. Dat loopt bij mij eigenlijk door de tuin. Ja, okay. En uh, daar ging ik voor een dubbeltje. Hoe het toen kon weet ik ook niet. Want ik, die, die tramlijn is volgens mij in 55 of 56 opgeheven. En ik ben daar toch alleen met mijn vriendje. Uit de straat in die tram naar Zandvoort gereden. Dubbeltje 10 cent, dat weet ik nog ritueertje. En uh, ja, toen was ik daar heel gauw besmet. Want toen liep ik mensen te helpen met die erikennetjes en allemaal dat soort dingen. Dus en dat is eigenlijk nooit om weggegaan. Dat is langs me ingerold? Ja, dat, ik, ik was altijd op het circuit. Ik vond het zo fantastisch. En later altijd op een fietsje. Of later eigenlijk altijd op de fiets. Die ene keer met de tram. Dat was de eerste keer, denk ik. En toen altijd uh, ja, met de fiets naar school. Hè. Je ging om half vier uit. Het werd op een gegeven moment... werd het uh, een, een Van vier werd naar half vier uh, verhuisd. Dat was de, denk ik de, de middagpauze korter. En... Uh, ja, was ik er altijd. Als het een beetje mooi weer was, gingen ik kijken in de zomer. En wat voor vrijwilligerswerk heeft u toen gedaan op het uh, Nou ja, ik liep wel, uh, wel langs mensen die later weer mijn, uh, mijn manager werden. Tono Hildebrand en Loek Nerde en zo. Dat waren spraakmakende figuren. Ja? Ik wist niet dat ze eigenlijk zo spraakmakend waren toen ik 10, 11 was. Maar dat, dat waren ze wel in alle opzichten. En um, ja daar liep ik een beetje te helpen. Hè. Mag ik even dit en mag ik even dat. Dus ik was gewoon een... Zo ja, assertief een, een aanbieden ja. om te helpen. Ja, zijn, en dat ja. vonden ze prima. Ja. Leuk. Maar de grap is dat uh, andere mensen zijn bijna allemaal zo begonnen. Jan Lammers is ook begonnen als... Uh, ja als baanspuiter natuurlijk. Ja. Ja. Erik Wijs is ook begonnen als fotograaf geloof ik. Maar allemaal ergens als vrijwilliger. Ja, je rolt ergens in. Hè. Iedereen heeft natuurlijk allemaal van zijn beroep uh, wel een, een, een, uh, ja, een basic waardoor dat te ontstaan is, natuurlijk. Dus uh, ja, dat, dat is bijna bij alles, natuurlijk, wel ergens te traceren waardoor je er uiteindelijk uh, in komt. Ja. Invalt, opvalt of hoe dan ook. En toen u begon, u heeft uh, in 1978 Formule 1 gereden. Um, ik vraag zo hoe dat. Hoe, wat, wat voor herinneringen heeft u aan die race? Ja, ik was in 1977 al op Zandvoort met Formule 1. En, uh, ik weet wel, ik, ik uh, ging heel goed in die tijd. Ik won aller, allerlei soorten races. Ik uh, was echt uh, ja, in mijn toptijd. En toen kreeg ik toch uh, de kans om Formule 1 te rijden. Dat was bij uh, John McDonald, ook zo'n omstreden Engelse team-eigenaar. En mijn grootste herinnering was... Uh, hoe die man op zaterdag... uit het uh, circuit... werd verwijderd door de politie. Want die man verhuurde Formule 1... en mijn sponsoren... Uh, Vagel en Van der Sluis... die... Uh, hadden dus ook uh, betaald om uh, in die auto te rijden. Maar die man die was niet helemaal eerlijk. Dus die heb ik spartelend, nadat ik niet gekwalificeerd was... op zaterdagmiddag. Ze me netjes gewacht. Dat vond ik wel keurig. Want stel voor dat ik wel gekwalificeerd was... was het natuurlijk erg als die Formule 1 ja. uh, teammanager weg werd, ge af werd gevoerd. Ja. Dus die werd letterlijk en figuurlijk spartelend... en tegenstribbelend werd hij ja, over de paddock gesleurd. En die heeft hier op de hoge weg... Uh, Volgens mij uh, bijna een week vastgezeten door een rijder, uh, Kaszorowitski, een Zweed, En uh, die had, uh, had dat aanhanger gemaakt en die had betaald. Maar die had nooit gereden ergens bij een Grand Prix. Dus dat was wel, uh, was wel ja. apart. Uh, dus dat, en het grappige was, de volgende dag stond ik uh, op de voorpagina van de Telegraaf. Mijn foto. Zo. En daar stond bij uh, gearresteerd. Toen hadden ze de foto. Oh, een de foto. Uh, want Ik was uh, niet gekwalificeerd. Maar daar stond McDonald's niet gekwalificeerd op de sportpagina. Dus uh, ja, dat, dat was, was het... dan nog weer op maandag ook weer een hilarisch dingetje. Ja, dat was het begin van uw autosportcarrière. Ja, maar ik reed al een jaartje. of ja. uh, uh, Maar het was wel apart natuurlijk. Toen werd het wel duidelijk... Uh, de Telegraaf werd toen natuurlijk ook door uh, heel veel mensen gelezen. Dus je stond gelijk in de belangstelling. Ja, maar sowieso als je Formule 1 gaat rijden, ook ja. in, in 77 En ik, dat is nu niet meer, maar in uh, de aanloop in 75, 76 had ik vreselijk veel publiciteit. Ik heb recent nog met Ko Dijkman, de man die altijd de race sportverslagen deed voor de Autosport in de Telegraaf, heb ik een keer op zolder bij mij de boel bekeken. Nou, kubieke meters... Krantenknipsels. Dat was echt ongelooflijk. Mm -hmm. En daar zat heel veel bij van de Telegraaf. Dat was nog in die tijd. Je kwam op de televisie. Sportenbeeld kwam je. Uh, dat was toen, toen in die tijd. Dus dat is nu allemaal minder. We hebben nu alleen uh, Max en uh, we ook. hebben heel veel goed talent in Nederland en helaas komt dat niet zo naar voren meer. Ja, want dat hoor je net wel veel dat er veel talent rondloopt en rondrijd ja. vooral, maar ja, ja. de aandacht ja, die die allemaal ook. allemaal Ik zie, tegenover. zie het aan mijn zoon, he. Jeroen die racet over de hele wereld, hij zit nu ook weer in de raceauto uh, mm, ja. Nou, moment, nu nog niet, want uh, Zes uur is verschil. hij zit in Sebring en okay. hij is daar alweer uh, twee weken want hij heeft vorige week weer gereden daar dus die is constant bezig maar daar ja. zie ik ook, die had vrees veel publiciteit. En het is eigenlijk de laatste... Nou, bij die vorige recessie die we hadden... Is er allerlei verschuivingen? Eh, hebben er plaatsgevonden bij de media? De mensen moesten weg, eh, ja. allemaal stagiaires. En toen is er eigenlijk die hele nationale autosport is qua publicitaire uitingen. Op dat is een moeilijk in geweest, Heel veel sponsoring is weggevallen in de ja, tijd. Ja, dat is eh, behoorlijk eh, merkbaar eh, geweest. De geweest de ja. Ja. Maar ik wil eerst nog even terug naar ja, 1978. De, uw eerste F1, wat heeft u daar voor herinneringen aan? Met wie? Wie waren de bekende namen die toen meededen? Nee, ik had twee uh, managers eigenlijk. Nou, eigenlijk drie. Dat was ook mijn probleem. Gijs van Lennep ging me, uh, begeleiden op uh, het circuit. Uh, die kwam natuurlijk net uit de Formule 1. Uh, ik had Twan Heesmans. Die deed uh, samen met Tonio Hildebrand... Uh, Twan Heesmans ook een gerenommeerde rijder. Die was toen wel... Nee, die reed toen nog net. Ja. En... Um, uh, met Tony Huldebrand samen gingen ze mij begeleiden. Maar die waren ook wel redelijk uit op eigen winstbejagd. Dus, uh, ja, dat, da het, het klinkt wel uh, dat je een supertalent bent als je drie begeleiders hebt, maar uh, hadden zij er ook belang bij om dan... Ja, kijk, er bleef ook hier en daar wat aan de strijkstok hangen, hè? want uh, al ja, al, een badge, badge op je overal die bracht toen 25.000 gulden op, okay. en nu is het onbetaalbaar, uh, zet maar een badge was een bij. Commercieel belang ook om, uh, Ja, die hadden absoluut die commercieel belang en vonden het ook leuk en ook uh, alle publiciteit die we eromheen hadden. Je kwam in een praatgroepje op de televisie, dus het was okay. absoluut wel een hele aparte tijd. Ja. Uh, voordat ik naar Zandvoort ging, ging ik rijden in, uh, op Koetwoed. Op, op. op Koothoed, dat is een uh, Engels circuit, zuid Engeland. Okay. Uh, daar zit nog steeds elk jaar, want het circuit wordt niet meer als dusdanig gebruikt, want het is te gevaarlijk. Zeker in die tijd was het ook gevaarlijk, maar toen uh, moest ik eerst komen testen op dat circuit. Dus ik kwam niet uit snelle auto's, maar ik kwam uit gemiddelde klasses... En uh, ik stap in in Formule 1. En ja, ik voelde meteen thuis. Het was niet... Uh, kijk, je went er meteen aan. Ook als je nu in een Formule 1 zou stappen. Je went vrij snel. Kijk, die laatste secondes is natuurlijk moeilijk. En zeker die laatste honderdsten. Maar uh, ik stap in en ik ga rijden. En uh, ja, de, de vonken vlogen er nou, vanaf al mijn rondetijden waren gelijk, uh, gelijk binnen tien rondjes uh, heel goed. Nou, ik moest binnenkomen na een rondje of uh, tien, elf... En uh, John McDonald, de teammanager toen, die dus later ook op Zandvoort gearresteerd werd, maar die uh, zegt, wil jij dood of zo? Huh. <laughs> ik zei, nou, dat was niet echt de bedoeling vandaag, maar <laughs> misschien, misschien een andere keer. Dus hij zei, nou, als je zo door blijft rijden, dan gaat dat maar niet, maar goed. niet goed. Ik zie: ja, maar ik ben niet gespind, er is niks aan de hand en ik heb het allemaal onder controle. Hij zei, ja, maar... Doe even voorzichtig. Je rijdt in een Formule 1 ja. en in die tijd was het natuurlijk levensgevaarlijk. De he. de het de de de was, de ja, de, de auto avond. waar ik in reed, he, die, die, die was in Zandvoort ook natuurlijk uh, uh, verongelukt. Diezelfde auto. Uh, er is heel veel misgegaan. Ik heb ook met mensen staan te praten zo en, en een kwartiertje later waren ze dood. Dus uh, het was wel een heftige tijd. Ja, ja. U was toen 25, hè? Sorry. U was toen 25. Ja, ik ben van 1949, dus ik was 27. 27, ja. Een weken fout. Ja. Zit u nog vol met uh, adrenaline? Ja, die gaat er niet uit, want ik ben elke dag fanatiek. <laughs> Als ik uh, hier uh, naar Albert Heijn loop, in de Albert Heijn, ja. uh, in, uh, hier uh, om de hoek. Ja. Dan loop ik meestal met mijn hond. Ik heb hem niet meegenomen naar binnen. Maar dan stuur ik die hond stuur ik alleen maar op de competitie. Die stuur ik op die andere rolband. En die, loopt, uh, die dus naar beneden gaat. Dan moet hij drie keer zwart lopen. En ik ga dan hard lopen. Want als die vrij is, ga ik hem kijken wie het eerst binnen boven is. Dus Top, ik ben sport, de hele dag... Die gewoon altijd ik ben de hele dag met de competitie bezig. Ik word er zelf af en toe een beetje moe van. Altijd, maar... Bent u getrouwd? Mooi. Ja, ja. En, en wat, Al 50 jaar overigens en, dit jaar wordt het. Wat vindt u vrouw daarvan? Competities heeft u uh, met uw vrouw? Ja, dat vind ik wel een heel moeilijk. Nee, ze, ze doet haar uh, heel... best. Nee, ik, ik ben 50 jaar getrouwd. Tussen ja, gaat wel de, goed, dus. De, ja, ze heeft natuurlijk ook, ook de waar. tijd meegemaakt dat ik letterlijk en figuurlijk uh, iemand voor de deur had staan als je heen reed. om uh, de dames van je af te houden. Nou, ik stuurde natuurlijk die man wel eens weg. Dus, uh, ja. Het zijn toch geen vervelende tijden dan toch? Nee, dat waren fantastische tijden, en zelfs hier ook. En met dezelfde vrouw, dat is inderdaad. Ja, niet. nou ja, je moet elkaar een beetje, een beetje de loggen ja, en de ja. vrijheid. En uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste, de, de huwelijken om me heen. En ik heb zoveel mensen waar mijn leeftijd die zijn twee of drie keer. Al uh, van partner gewisseld en uh, allemaal ellende. Allemaal, Het is er nooit daar betalen voor, voor die kinderen en daar voor die. Een huis wat nog uh, in de verkoop staat al jaren. Ja. Uh, ja. Allemaal ellende. En, ja. Dat komt eigenlijk altijd door de jaloersie. En de jaloezie is natuurlijk de grootste factor in ja. de hele wereld. Speelde dat toen ook niet in het Formule 1 uh, circuit? Absoluut. Ja. Dat uh, speelde ook, uh, is natuurlijk uh, een ding wat ja, op alle vlakken tegenkomt. Het zeer, zeer zeker ook op het circuit. Hè. Er zijn natuurlijk altijd mensen die jaloers zijn op je succes. Uh, dus dat, uh, ja. Maar wie waren, er toen, in wie waren er toen de grote namen? Nicky Lauda. Oh, okay, uh, ja. Uh, John Watson en uh, later, uh, twee jaar daarna... waren er eigenlijk alle mensen waar Formule 3 mee reed. En die gingen, als, ik ging als, uiteindelijk als eerste van die hele Formule 3-lichting in 1978... ging ik uh, Formule 1 rijden. Ik was er al als eerste uit, moet ik zeggen. Ja. Dus dat was natuurlijk even pech. Maar, maar het is ook een soort wereld ik, waar je in zit met elkaar. Ja, ja, ja. Het, ja. ja het was wel, het wel, wel leuk door. dat je zit met elkaar allemaal in de Formule 3... En dan zie je ineens Albreto, Slim Ellen uh, Prost, uh, Nelson Piquet, uh, Mensel. Daar reed ik allemaal dat tegen. Aan, dat was een jaar, dat was ongelooflijk. Daar, kwamen ineens een, uh, daar kwam ineens een lichting uit. Dat was niet normaal meer. Iedereen ging formuleren. Want al die namen die kwamen in de formuleren. Ik zie ja. nog wel eens die startopstellingen, Als ik wel eens iets moet opzoeken. En dan zie ik ze allemaal om me heen staan. En dan denk ik, ja, ja, ja, die is goed voor 50 miljoen en die voor, voor 300 miljoen. <lacht> Uh, maar maar ik heb dat niet gered. Hoe is dat omgaan ergens. met elkaar? Als je elkaar ja, niet leuk. Kent, dan leuk. is frietschappen nee, Omdat ik, je afgunst misschien en een jaloezie. Ja, maar, ja nee, maar dat was uiteindelijk wel goed. Had het ook mee te maken dat de sport minder elitair ging worden? Uh, ja. Dat u tot dan voorbehouden was niet. aan een kleine elite? Ja, ja, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. Het was natuurlijk een elite. Want uh, de mensen die Formule 1 reden in de jaren 50 en begin jaren 60 was wel een beetje elite sport, ja. Maar dat, dat stortte denk ik in begin jaren 70 wel een beetje in. Daar heb je wel gelijk in. Dat werd een sport waar, iemand ja, waar talent ging rijden, en niet geld ging rijden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik, ik zag één naam die me wel tot een aardelijkheid leek behoren, meneer de Beaufort. Ja, Karel Cordelia. Gijs verleden was een jonkje. Ja, hij uh, was uh, in, als ik me niet vergis, in 1966 uh, vero verongelukt op de Nuremberging. Ik zag toevallig gisteren zijn foto staan en dan zie je aan die auto bijna niets. Maar dan zit hij in een hek, dus ik denk dat hij een paaltje van het hek bij zijn keel heeft gekregen. Okay. En die had ook niet hoeven overlijden, hebben we later gehoord. Maar in ieder geval, uh, hij liet het leven daar. Maar Karel was uh, in een Formule 1 altijd wel actief. Werd nooit uh, uh, winnaar, want daar had hij de auto niet voor. En uh, ik herinner hem mij uh, op het circuit. Want ik, dat was in de tijd dat ik daar met die herkennetjes voor iedereen maar rondliep. En uh, een beetje handyman was. En daar uh, was... Uh, uh, Karel dan ook. Ik weet niet wat hij daar race. Want ik heb zelf nog een wisselbeker van Karel. Heel grappig. Maar Karel was daar ook met een of andere klasse. En ik stond bij de vriekkraam. Heel druk daar. En uh, Karel komt aanlopen en in een lang lijf, want er was volgens mij 1,95. In die tijd natuurlijk heel. Uh, Geen voor zijn auto, denk ik. Nee, zeker niet. Je vangt wind en uh, te zwaar. Te zwaar en alles, ja. alles was negatief daarin. Ja. Dus uh, Karel komt aanlopen, die drukte mensen op zijn. en dus zegt één uh, vriendje. Met natuurlijk een beetje geaffecteerde stem. Okay, ja. Dus uh, daar herinner ik hem van. Ik denk: Nou, dat is eigenlijk brutaal. Maar uh, ja, ik mocht het wel. Later ging ik het ook maar doen. Ja. <laughs> ik moet even. Even vragen wat, mijn, wat jij net bedoelde. Ga verder. Ja, dus dat was mijn herinnering aan Karel de voor. En uh, ja, voor de rest heb ik natuurlijk iedereen op de eerste twee Jan Flinterman. Uh, de Zandvoorters die weten ja. dat dat daar een saapgraasje ja. zit in Gensveld. Die, ja. die nu overigens ineens, zag ik net, ja, leeg is gehaald. Dus ja. ik ben bang dat er uh, geen opvolging is geweest. Of, uh, maar Flinterman uit de jaren 50, die Formule e, 1 reed, die is ja. denk ik al lang overleden. Dus, ja. uh, maar uh, uh, die heb ik niet gekend. En uh, Dries van der Lof heb ik overigens wel gekend. Dus dat was, uh, was wel apart dat ik al die mensen ken, want de meesten leven nog. Uh, op Karel en deze eerste twee na, ja. uh, is iedereen nog, uh, nog bij de les uiteindelijk. Ja, oké. Okay. We gaan, uh, want er zijn zoveel mooie verhalen nog te vertellen. En er is nog zoveel te gaan. Dat we op dit moment uh, dit gesprek uh, uh, stoppen. Zeg maar, en dat we in een andere gelegenheid verder gaan met uh, andere okay, verhalen. kom graag een keer terug. Ja, Oké, okay, heel graag. Dit was alweer het einde van de Zandvoort podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Om de week volgt een nieuwe aflevering.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 En je problemen die nemen ze mee. Moet je paaien in zand Broodjes en koffie gaan mee. Stoel, rood met witte stippen Zat Kabouters spillebeen Heen en weer te dippen Krak zij toen de stoel En met een diepe zucht Allebei de beentjes Hoepla in de lucht! Nee, nee, nee jongens, dat is toch niet de tics? Dat hoort toch niet zo? Hé, hey, kijk nou! Danny Christian! In het oerwad was hij blij Tussen de hoge bomen maar mijn vrienden hebben hem met zich meegenomen Massepila, niet aardig beest, al ben je ver van huis Zo als ik Gust heet, bij mij voel jij je thuis uh, Maar man uh, en Danny, het origineel, dat is niet echt meer actueel Wij zijn twee vrienden